het Rusland heeft de afgelopen nacht een grootschalige luchtaanval uitgevoerd... op Oekraïne, in steden door het hele land zijn explosies gehoord. In Gerson is iemand om het leven gekomen door een droneaanval. Volgens de autoriteiten zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Het Oekraïnse leger meldt dat er bijna 500 drones... en 60 raketten zijn afgevuurd door Rusland. Bijna de helft van de drones zou zijn vernietigd. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 neergestort. Volgens het Oekraïnse leger is de piloot omgekomen. In de Amerikaanse Senaat is de eerste stap gezet in het aannemen van een belangrijke belastingwet van president Trump. Met een nipte meerderheid stemden 51 senaatsleden voor en 59-49 tegen. De wet moet tot grote belastingverlagingen leiden en ook wil de regering Trump meer geld uitgeven aan defensie. Tegenstanders wijzen op de toename van Amerikaanse staatsschuld die daardoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen. Bij een schietpartij in Amsterdam is gisteravond een man ernstig gewond geraakt. Slachtoffer van 27 was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 7 uur in Amsterdam-Zuidoost. Een half uur eerder was er nog een andere schietpartij in Amsterdam in het westerpark. Volgens de politie was het park op dat moment vol met mensen. Daar raakte niemand gewond. De BBC heeft beelden van een optreden van de band Bob Villain tijdens het Glastonbury Festival offline gehaald. Tijdens de show, die ook live werd uitgezonden... riep de frontman van de band Free Free Palestine... en wenste niet het Israëlische leger dood. Politie bekijkt de beelden en onderzoekt... of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft de BBC om opheldering gevraagd. De organisatie van het festival liet weten... geen haatzaaiende taal of oproepen tot geweld goed te keuren. Het weer er nog tot besluit. Het wordt een warme zonnige dag. Langs de kusten op de Wadden wordt het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur plaatselijk oplopen naar 31. Ook morgen is het zonnig. Dan wordt het net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz. Memphis in June A shady veranda Under a Sunday blue sky Memphis in June And cousin Amanda's Making a rhubarb pie I can hear the clock inside A-ticking and talking Everything is peacefully dandy I can see old granny cross the street, still a-rockin', watchin' the neighbors go by. Memphis in June, with sweet oleander, blowin' perfume in the air. Jumps a moon to make it that much grander. It's paradise, brother. Take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in June. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatieflaag, Alko B. En ja, op deze mooie zomerse zondagochtend, twee uurtjes fraaie jazz van big bands, gitaristen, pianisten, noem het allemaal op, vocalisten niet te vergeten. Een gemengd programma, ook met een aantal nieuwe cd's die onlangs zijn uitgekomen, maar ook heel veel oud. En oud is natuurlijk ook het werk van uh, Gary Mulligan. Uh, hij heeft ooit een uh, cd'tje uitgebracht. Of een LP was in die tijd. Reunion. En daarvan, de song deed hij samen met... Uh, even kijken, deed hij samen met Chet Baker. Uh, ik had volgens mij in die periode... ...heeft hij ook in de gevangenis gezeten die Gary Mulligan. Want dat was ook wel een gebruiker. Komt-ie. Gary Mulligan. Mooie MUZIEK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 Turn, turn, turn, turn. Een Chad Baker. Chad Baker raakte in die tijd ook wel sterk beïnvloed door Miles Davis en uh, de bassist was uh, Henry Grimes, als ik me niet vergis. Um, dan doe ik iets vocaals, ik probeer het meestal wel af te wisselen en dan kom ik uit bij een, een van mijn favoriete Engelse jazzz uh, Claire Theo. Uh, die heeft ook BBC jazz-programma's gemaakt die altijd de moeite waren, vaak over big bands. Dit is van een cd'tje van uh, 2002. Uh, even kijken hoe dat precies heet, want dat, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen, Orsino Songs heet dat. En daarop een heel bekend nummer, wat iedereen wel kent in de jazz, I Love You Porgy. I love you Porgy Uh-huh. But when he Engelse Claire Thiel, uh, ja, mooie zuivere stemmoord. Uh, dan blijven we nog even in Engeland, want ik heb uh, klaargezet een uh, Gabriel Letchin, Een uh, Engelse pianist, speelde eerst vooral uh, Standards, maar heeft nu op zijn vierde uh, CD ook uh, zelf, View Viewpoint heet die CD, uh, eigen composities gezet. En daarvan een mooi nummertje, een uh, ballad, uh, A Mother's Love, heeft hij geschreven bij de geboorte van... Uh, uh, ja volgens mij zijn, zijn zoon dacht ik uit mijn hoofd komt hij ook mooi uh, Gabriel Legend Trio is het Gabriel Legend Trio hier heb ik hem A Mother's Love Gabriel Legend en uh, trio bestaande uit uh, bassist Jeremy Brown en de drummer. Uh, even kijken hoe die drummer heet, want dat ben ik even vergeten. Uh, Farnsworth. En ja, die gebruikt eigenlijk de brushes bij dit nummer. Um, Dan kom ik terecht bij een Amerikaanse jazz-analyst Anne Hampton Galloway... Die uh, vertolkt een nummer, wat ik in de tweede uur ook ga draaien. In de tweede uur doe ik de uitvoering van Van Morrison en Georgie Fame, dat is een jazz-uitvoering. Maar deze van Anne Hampton Galloway vind ik ook mooi. En het nummertje heet Moondance, je kent het. Ja, dat was Anne Hampton de Galloway samen met haar zus Liz Galloway. Van een mooi cd. -tje. Dat cd heet Slow, cd in 2004. Toen heb ik een pianist gedraaid, Grabeel Legend. En nu draag ik weer een pianist, Bill Sharlop. En die heeft gekozen voor het nummertje uh, Lisa, een nummer van Curzwin. En hij heeft een, ooit een, uh, een cd gemaakt met allemaal nummers van Curzwin. Uh, Bill Sharlop, bekende Amerikaanse pianist. En dit nummer, daar houdt hij wel van tempo maken. Luister en geniet. Eigenlijk is het een beetje... Ja, er zit veel passie en vuurwerk in. Luister. Nummer. Uh, piano Bill Charlotte, uh, drums uh, Kenny Washington en de uh, bas Peter Washington. Trouwens, een mooie CD, want er zijn ook uh, andere hele bekende nummers op. Onder andere van uh, die meespelers Phil Woods en ik zie ook nog staan Frank West. Dus het is echt een hele fraaie CD. En dit vond ik gewoon grappig, omdat het een heel hoog tempo heeft. Kom ik terecht bij een, een Duitse, uh, zang, ja, ik weet niet eens of ze eigenlijk, ik denk het niet aan de naam. De, de groep heet Tok Tok Tok volgens mij bestaat ze niet meer. De zangeres die maakt af en toe nog wel eens wat, maar dit vind ik een mooi nummer, zeker voor de zondagochtend. Komt die spooky. mooie klanken van uh, tok tok tok en cdje uit eh, eh, volgens mij 2004 of zoiets lang geleden. Het komt van een cd it took so long. Um, dan heb ik een bekende jazzmuzikant opgezocht. Zijn naam is Duke Ellington. En in het begin van de 60-jaren heeft hij met heel veel mensen uh, ja uh, opnames gemaakt. Onder andere ook een cdje met John Coltrane en daarvan het mooie nummer Take the Coltrane. BEEP BEEP Twee grootheden uit de jazzmuziek. Duke Ellington samen met John Coltrane en, uh, van een LP uit 1963. En het nummertje Take the Coltrane. En dan kom ik bij een, een zangeres die heel veel liefde voor Frankrijk heeft. Volgens mij is het Amerikaanse Patricia Barber. Heeft ooit het mooie nummer Laura op een cd gezet. Live in the fortnight in France. En dat ga ik ook draaien. Een nummertje van, ja... Eigenlijk heel veel jazznummers zijn zo rond de vijf minuten. Ik denk deze ook wel weer. Patricia Barber. Laura. Live. Laura. Is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall The laugh that floats on a summer night That you can never quite recall Ja, Patricia Barber uh, en uh, die, die... speelde natuurlijk zelf op piano en uh, zong en op de gitaar, wat toch ook wel een grote rol speelde, Neil Alger Mooi nummer, Laura. Uh, dan gaan we verder met een... We hadden ook nieuw beloofd. Dat gaan we dan ook doen. Dan hebben we Artemis. Uh, heb ik hier klaarstaan. Dan moet ik even kijken waar die staat. Artemis. Oh, hier heb ik hem. Uh, Artemis is een, uh, ja, een uh, gezelschap... wat uh, redelijk bekende namen bevat. Ik zal eens even kijken wie er allemaal meespelen... in Artemis tegenwoordig. eens uh, even kijken... Oeh, ik zie het niet zo gauw, dus ik ga hem gewoon draaien. What the world needs now. Bekend nummer, maar een mooie uitvoering. Komt van een laatste day, Abulesque. Het is het jaar 2025. Ja, dit is de formatie Artemis. Een volledig vrouwelijk quintet. bestaande uit. Uh, nou, het zijn eigenlijk wel bekende namen hoor. Ingrid Jensen trompet. Nicole Glover op de tenorsaxfoon. René Rosnes op piano. Noriko Ueda uh, op de bas. En Allison Miller, ook een heel bekend, drums. Vrijwerkje Is volgens mij de vierde of derde uh, CD die dit uh, gezelschap uitgebracht heeft. En het is absoluut de moeite waard. Uh, we gaan toch weer een stap, tijdje, uh, we gaan een, een, uh, terug in de tijd. Dan kom ik bij een zangeres die, ik weet niet hoeveel LP's en CD's heeft uitgebracht. Helen Mirrell. Uh, hier een nummertje van haar. Helen Mirrell. come home to you'd be so nice by the fire while the breeze on high sang I'm oh. home to. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Eerste uur van alles wat. Vooral mainstream natuurlijk. En, uh, ik hoop dat je het leuk vond. En we gaan na de klok van 11 uur. Gaan we gewoon door met het tweede uur. Dan wordt het misschien toch iets meer uh, afwisselend. Uh, een mooi groepje die muziek van uh, Wes speelt. Ik ga eens even kijken. De Chicago Jazz Orchestra. Uh, mooie CD uit uh, volgens mij ook nog niet zo heel oud. Uh, komt die... Chicago Jazz Orchestra. More, more, more, amore. Met Billy Broom op gitaar.